De AEX-index sloot 4,2% lager door de Europese schuldencrisis en door de vrees voor een nieuwe recessie. Ook de andere Europese beurzen zijn flink lager gesloten. De beurzen in Frankfurt en Parijs sloten rond de 5% procent in de min. De beurs in Londen sloot ruim 3% procent lager. Vanwege Labor Day, de dag van de arbeid, zijn de beurzen in de Verenigde Staten vandaag dicht. De boetes voor te hard rijden in een 30-kilometer-zone gaan fors omhoog.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 ANWB-verkeersinformatie. De avondspits is voorbij. Er staat nog wel een korte file op de A20. Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knopen Terbrechtseplein en Rotterdam Centrum 4 kilometer. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij.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 Dit is radio 1, de NTR. Kerstdorf. Ja, Dames en heren, goedenavond. Onze gast is Le Grand Couturier... die nu het ambt van kerkmeester van de Nieuwe Kerk in Amsterdam bekleedt... waar hij een flonkerende ode brengt aan de Nederlandse cultuur in het algemeen... en de bruidsjurk in het bijzonder. Want als de handtekening van de couturier ergens zichtbaar is... dan is het in de bruidsjurk. En als de bruidsjurk ergens thuis hoort, dan is het in de kerk... Hier is Mart Visser. Uw presentator is Jelly Brouwer. En, en Mart Visser zat hier bijna niet, want ik ernstig heb rond. <laughs> en dat valt mee. Het was wel veel bloed. Een tak tegen mijn hoofd, terwijl ik door het park fietste. Ja. Ja. Het storm buiten. En toen ben je heel snel teruggegaan naar kantoor voor jodium. Ja, en dus nu nou, dit valt het greuze mee. Ja, zo er zit Een klein gat ik... hoor. Een klein gat. Ja, een klein gat. Ja. Ik heb dat vind ik het ergste. Ik heb aanstaande zaterdag mijn nieuwe oud collectie in het heel top Met leuke tv en leuke foto's. En, en, en, ik, en ik loop hier met een pleister op mijn hoofd. <laughs> dat is wel een statement, lijkt me. daar zou ik heel goed over nagaan. Wat voor pleister dat dan moet zijn. En hoe je hem bevestigt op het hoofd. Ja, het wordt een zwarte pak. Dus ik niet dat het een zwarte pleister wordt. Maar daar ga ik eens over nadenken. Ja, lijkt me wel stoer hoor, een zwarte pleister. Van wie is de uitdrukking nog kraak, nog maag, nog seks? Nog maagd. Nou, het is in ieder geval niet van mij, want ik kan hem zo in 1, 2, 3 niet onthouden. Ik heb geen idee. Ja, deed hem. Deed ik hem echt oh. Echt waar, bij twee vandaag <laughs> hoorde ik het je zeggen. In een reportage, nog helemaal niet zo heel lang geleden. Oh, wat erg. Nog een keer, hoe zei je het nou? Nog kraak, nog maag, nog seks, nog maagd. Dat zei je zomaar. Goh, ik zou het zelf versteld En ik had me echt niet herinnerd dat ik dat gezegd heb. Volgens mij is hij dan een beetje verdraaid hoor. Nee, joh, ik heb zitten kijken. Ik heb het teruggespoeld. Het is te zien op uitzending gemist. Dus dat moet je dan misschien toch maar doen. Maar nou, dat ga ik vanavond dus direct doen. Je een verbaast en me. van mezelf. Wat, wat ja. zegt hij nou eigenlijk? Ik heb maar je geen idee. Nee. <laughs> volgens mij, ik kan soms heel erg snel praten, dus ik denk dat hij misschien daar een stukje vandaan komt. Ik heb echt geen idee. Sorry. Of gewoon een vrije opvatting van nog kraak, nog smaak. En dan maakte jij nog seks, nog macht. <laughs> ja, nou, it rings a bell. Ja, ja, ja, nu iets. begint hij te dagen. Namelijk? Ik heb geen idee wat ik ermee bedoelde. Maar het was vast ergens een leuk antwoord op. <laughs> jij vond het wel leuk klinken? Ik denk het ja. Ja, ja ik, ik kletter er soms ook maar wat uit. Om, kijk, Creatie is emotie. En om het soms goed te kunnen verwoorden... ja, dan, dan doe je het soms in een richting dat het een beetje, een, beetje, een beetje zwevend eromheen wordt. Maar daarmee kan ik soms wel heel goed verwoorden wat ik er zeg maar mee bedoel. Maar ik nou ja. heb eigenlijk hier geen idee wat ik ermee heb bedoeld. Maar leerzaam. Dus wordt Het wordt vanaf nu een staande uitdrukking. Hoenoos. Trouwens, als het over seks gaat en jouw werk... Mm -hmm. uh, dan hebben ze het juist over dat het zo weinig seks heeft... maar dat het wel sensueel is. Want wat is het verschil eigenlijk? Nou, dat is een heel groot verschil. Kijk, seks is plat en snel en... Uh, en lekker. En lekker. Uh, en sensueel is mooi, heeft een verleiding, is afstandelijk... heeft een erotische lading. Het, dat vind ik ook een spannender iets dan seks. Hm. Seks is snel. En ik denk dat sensualiteit is een opbouw. En dat vind ik interessant. En als we het dan even over kleding hebben... wat is dan voor jou seksuele kleding? Uh, zwart lakleer met een rit middenvoor en dan onderdoor naar achteren. Iets heel dat, vind ik, dat, dat vind ik echt seks. Hè? De mm -hmm. Sekskleding. En ik vind sensueel dat het een heel mooi dichtgesloten jurkje is aan de voorkant. Met net een halsuitsnijding, zodat je het sleutelbeen ziet. En dat als zij wegloopt, zie je door het split middenachter net het stukje net iets te hoog van haar achterbeen. En kan een homoseksuele ontwerper dit dan beter ten uitvoer brengen dan een heteroseksuele ontwerper? Juist, omdat het voor mij geen lustobject is. Ja, vandaar dat jij over het sleutelbeen begint en niet over de borst. Nee, kijk, ik kan kijken hoe dat ik het in proportie zie... als ik een vrouw voor mij zie staan op mijn cultuurklanten... en dan kijk ik hoe ik daar in proportie omheen kan modelleren, als het ware. En... Hoe je daar in proportie omheen kunt moduleren, als het ware... Uh, ja, uh, Dit klinkt moeilijk. weer heel... Nou, ik, ik bedoel ermee dat ja. ik uh, daarnaar kan kijken... en dat ik niet denk, ik, ik maak het heel strak onder haar borst... waardoor haar dubbel D-cup veel te groot en geprononceerd naar voren uitkomt. Nee, ik probeer er juist zo omheen te modelleren... dat het gewoon een hele mooie de lijn is. En ik denk, als je als een heteroman daarnaar kijkt... dan denk je, nou prachtig, laten we dan die borst maar vooral lekker accentueren. En ik probeer mm -hmm. juist op een andere manier daarnaar te denken. Waar, waar kijk je eigenlijk het eerst naar als je nou, een, een nieuwe vrouw ziet binnenkomen ergens? Dat vind ik een hele leuke vraag, want ik zie het ook met klanten... dat ik heel vaak uh, nieuwe mensen die bij mij in mijn salon komen... we werken uitsluitend op afspraak. En dan heel vaak zegt mijn assistente nog, het is mevrouw Jansen. En dan komt die mevrouw binnen, maar dan, kijk, dan heb ik het dan helemaal... Gezien, weet je, de, de schouders, de scheefstand, de borst, de taille, de heup, de benen. Het, de de en, en, en, en dan denk ik bij mezelf, oh, wat was de naam ook alweer. Maar gewoon dat ik dan zo met mijn vak bezig ben om naar dat lijf te kijken... zonder dat zij dat doorheeft, dat ik daardoor uh, soms de naam helemaal vergeet. Ja, ja, jij ziet echt het lichaam voor je en niet... Ja, en wat ik ook direct kan doen. En uh, het mooie eraan vind ik ook dat, uh, het dat mensen direct iets uit mijn collectie kiezen... Maar het gebeurt ook dat mensen zeggen, van, uh, die vertellen hun verhaal. Dat ze uh, zoiets een, een mooie, simpele zwarte smoking... waar ze tien jaar mee kan doen, bij wijze van spreken, mm -hmm. helemaal op maat gemaakt. En dan weet ik al precies wat ik moet doen. En dat is vaak dat de eerste schets die ik maak... is ook bijna, nou, 99 procent ook altijd direct een goede. En nu in de vrije natuur, hè? dus uh, los van de klanten. Jij ja. loopt over straat, kijkt, neem ik aan. Ik denk mm -hmm. dat je veel kijkt. Wat, wat zie je dan? Ik leer het meest van het fietsen. Uh, je kijkt mensen achterop. En ik fiets vrij snel, dus ik haal ook in. En, uh, nou, het valt mee, ik heb geen versnelling of zo, ik trap gewoon hard door. En daar leer ik serieus het meest van. Dat je bijna dus gewoon uh, 180 graden om iemand heen gaat. Hoe ziet een jas er aan de zijkant uit? Hoe gedraagt dat zich? Hoe, zit, hoe zitten die billen erin? Het is gewoon zonder dat ik er zelf over nadenk... zie ik als een vrouw of een man voor mijn fiets zie ik wat die kleding doet. Ik kijk natuurlijk 90% naar de vrouwen, omdat... Die, dat die is natuurlijk veel meer in mijn richting. En, uh, het mooie is, ik heb nu een hele... Als ontwerper dan? Als ontwerper. Uh, ik heb nu een hele jassenlijn uh, neergezet voor V&D. Ja, dat, dat weten we allemaal. Dat weten we allemaal, komen we niet omheen. Dan kunnen we niet omheen. Uh, maar de grap is een dat Een beetje je heeft Mart Visser in zijn... Uh... Het waren heel wat Abri's in Nederland, so. ja. ja. Ja, leuk, hè? Dat was Wat heel trots een op. Mega -campagne. Ja. ja. Maar het leuke was dat, uh, toen besloten dat te gaan doen... het was mijn eigen idee... dat ik uh, acht dagen de tijd had om al die jassen uit te tekenen... in een hele drukke periode, met alle maatvoeringen bij. En dat ik dus gewoon... Ik dacht, weet je, laat ik gewoon helemaal met niks beginnen... want een jas is maar één ding. En dan heb ik dus zoveel gehad door gewoon op die fiets te zitten... en te kijken. Want dan fiets je zorgens naar, naar je werk toe... en dan al die moeders die hun kinderen naar school toe brengen. Wat dragen die? Wat doen die? Hoe beweegt zich dat? Hoe zit dat? Uh, waar kiest zij voor? Dus met die vragen had ik acht dagen. En daar heb ik dus vijftien antwoorden op weten te geven in die ontwerper. Zo Holl werkt dat toch? Hollandse kan ook bijna niet. Hè? We hebben het over VD, we hebben het over de fiets. De ontwerper die kijkt hoe de moeder 's ochtends op haar fiets de kinderen naar school brengt. en hoe die jas. Ja, maar ik, ik blijf, uh, ondanks dat ik natuurlijk hele exclusieve cultuur ook maak... met 16 meter taftzijde in een avondjurk... en de duurste handgemaakte kant waar je maar kan voorstellen, et cetera, et cetera... wil ik wel altijd gewoon heel dicht bij die vrouw blijven... om te zien hoe dat zij zich gedraagt, hoe zij zich beweegt. En we kunnen er allemaal leuk omheen praten als op maat 36 tonen... maar de gemiddelde Nederlandse maat blijft 44 plus. 44 plus? Dat is een gemiddelde Nederlandse maat. En een 44 Nederland is een 48 of een 50 in Italië. Hou je daar een, een beetje van? Ik hou wel van Rubens. <laughs> ja, ja. Het mag wel rond, en het moet alleen niet gaan hangen. Daar heb ik wat meer moeite mee. En ik vind je... het gewoon... Ik ook mijn modellen. Maar, ik, uh, <laughs> kun jij daar wat aan doen of kunnen die vrouwen daar wat aan doen? Nou, er zijn tegenwoordig hele goede lingeriemerken. Er zijn zelfs tegenwoordig van die goede broekjes... die alles lekker op de plek houden. En in een tijd dat we allemaal gaan voor mooi, strak, lekker om het lijf heen. Hè? Alles is vrij body zoals ze zeggen. Gevormd, gemodelleerd om het lijf. Ja, dan moet je wel zorgen dat uh, het stuk wat rond zit, de hele foundation, dat dat dus goed is. In die business zit je nog niet, hè? Nee, ga ik ook niet doen. Nee. nee. Maar Lies Dekkers doet het trouwens ook goed met een nieuwe liefde en een hele nieuwe lijn en de bijenkorf die breed uitpakt. Heb je het gezien? Ja, dus ik wel het een beetje goed. jaloers op. Nee, wat leuk is, dat Lies vormen... en ik altijd in de, we zijn in hetzelfde jaar afgestudeerd en. Toen ik nog uh, in een soort ratslag door de Amsterdamse binnenstad heen ging... als modestudent, deed zij dat ook met haar eerste ik Ze maar liefst nog uit die periode. Dus. De blote billenjurk. Ja, ze is uh, helemaal keurig gekleed, helemaal dicht van voren... en achter met blote billen. Met een billen décolleté. Zo ja, het ja. Heel Hebben jullie nog spannend. contact met elkaar? Nou, Ze werkt heel veel met uh, Karin Verbrugge, een uh, goede fotograaf die al haar campagnes doet. En daar werk ik ook weer mee. En daar kom ik haar af en toe weer eens tegen. En, uh, gewoon leuk. En bruidslingerie toon je niet, hè? In de Nieuwe Kerk in Amsterdam was een overweging geweest. Ja, ik kon heel breed gaan in de Nieuwe Kerk. En ik heb uiteindelijk met een lijst met... Uh, ik had echt een klein honderd namen. Dat varieerde ook. Jan Jansen stond daar bijvoorbeeld tussen met schoenen. Wat echt een Nederlandse ontwerper is. Maar ja, dan ga je weer schoenen en dan heb je Esther van Hegen met tassen. En dan, heb je, nou, dan ga je eindeloos door. Dus ik dacht, als ik het nou helemaal toespits... En uiteindelijk is dat een prachtig lijstje van 15 geworden. Dus ja, helaas, maar liefst dat daar niet tussen. En Jan Jansen ook niet. Maar... Goed, voordat we helemaal losgaan over uh, de Nieuwe Kerk... en uh, al die andere ontwerpen waar je op dit moment druk mee bent... Het nieuws van vandaag, of eigenlijk al van een paar weken... is natuurlijk de nieuwe recessie die er aan zit te komen. De economische crisis waar we weer op afdenderen. Mm -hmm. Maak je ernstige zorgen als ondernemer? Ik, uh, hoe moet ik dit eens goed samenvatten? Uh, ik merk dat mensen op een of andere manier gewend... tussen aanhalingstekens zijn... aan het woord recessie, uh, dat wat er kan gebeuren. Uh, het stukje een stap terug doen... Uh, ja, natuurlijk maak je je zorgen als je het allemaal weer leest. Dat je denkt, oké, okay, maar hoe groot wordt de klap dan nu? We hadden al niet een hele grote klap. Maar als je dan kijkt dat dat anderhalve week geleden groot nieuws was... en toen dit drie jaar geleden gebeurde, was dit het gesprek van de dag. En dat ging maar door. De mensen hadden het over Ieder radioprogramma, tv, noem het op. En als je nu zelf eerlijk terugkijkt de afgelopen tien dagen... vind ik dat media-wise allemaal best wel heel erg meevallen. En ik merk het ook, die rust in vraagstelling bij mijn cliënten heb je er wat van gemerkt eigenlijk? Ja, In heel de... erg. Je ziet ook dat uh, ook om me heen zijn vele ontwerpers gestopt. Um, je ziet ook dat uh, het goede eraan, vind ik ook overigens... Dat, het scheidt ook de kaf van het koren. Um, Waarmee je bedoelt? Nou, ik bedoel dat ook... Um, Iedere idioot met een misschien op de keukentafel... kan pretenderen oud couture te maken. Het is niet gekaderd. Je kan van de modeacademie afkomen of zelf meet zijn... of het van je moeder hebben geleerd en zeggen van... ik pretendeer oud couture te maken... En zo'n periode heeft er wel voor gezorgd... en ik denk in, in, in iedere sector... Dat, ja, dat wat niet goed was, hield het dus toch niet helemaal vol. Of wat er niet goed mee omging. Maar heeft dat of... iets te maken met de recessie? Nee? Zeker, zeker. Ja, vind ik echt. Dat kwaliteit uiteindelijk werd beloond omdat... Dat ja, en, en ik, ik bedoel het ook met, uh, met anders kijken, anders denken. En, uh, ik vergeet nooit dat Jan de Boevries sprak... Uh, nou, een maand na die hele... Uh, toen de recessie drie jaar geleden naar voren kwam. Mm -hmm. Dat hij zei, Mart, het eerste wat ik heb gedaan... is dat ik niet met een voorraad wil zitten. Ik heb mijn hele voorraad in de uitverkoop aangeboden. En het is hartstikke druk bij mij. Toen dacht ik, jeetje, wat slim, zegt hij. Ja, maar het is mijn derde recessie, zei hij toen. Toen <laughs> dacht ik, jeetje, dit is het eerste... hoe moet ik daar in godsnaam mee omgaan. <laughs> en? We, heb je het gedaan ook? Ja, ik, ik, het ik leuke zijn is... voorbeeld gevonden? Nee, nee, nee, dat heb ik niet oh. gedaan. Ik heb um, wel heel, gekeken, heel erg gekeken van... wat is nou mijn, mijn core business, zoals we dat netjes zeggen? Wat, wat werkt bij mij het best? Waar ben ik heel erg goed in? En ik heb een aantal dingen ook afgestoten... gedurende het eerste jaar van die recessie. Zoals? Um, um, ik had een brillenlijn die fantastisch mooi was... maar ik kon er niet op tegen de Dolce Gabbana's, de Armanis, de Chanel's... en nog heel veel andere van deze wereld in de brillenwinkels. En ondanks dat het product geweldig was en waar ik helemaal achter stond. Nee, maar het was echt een mooi, mooi ding. Uh, we hebben gewoon besloten van ja jongens, dan kunnen we daar beter, beter nu mee stoppen. En je pret à collectie verkocht heel slecht, hè? Nee, die verkocht heel goed. Die Alleen, verkocht voor Die voor. verkocht heel goed. Alleen was ik het niet meer eens met wat het was. Dus dat heb ik een half jaar stopgezet. wacht dat... even, dit moet je uitleggen, want hoe werkt dat dan? Um, door de jaren heen, ook door zo'n recessie, zijn wij heel erg gaan luisteren naar wat een detaillist wilde. En dat heb ik fout gedaan. Want ik vind eigenlijk dat je moet luisteren naar wat een consument wil. Want dat is degene die draagt. Een, een detiëst levert aan en laat wat zien wat bij dus zijn winkel past. de Bijenkorf, V&D. Ja, maar ook gewoon de, de kleinere boetiekhouder die mijn label verkocht. En toen uh, op een gegeven moment dacht, er kwam er een soort kwamen erin En een soort, een soort legging vorm. Dat ik dacht, ja, maar jongens, dit vind ik totaal niet Mart Visser. Dit vind ik totaal niet waar ik zelf achter sta. En op een gegeven moment ze mijn agent ook in mijn licentie houden. Van, uh, ik geef je hier gelijk in. Ik wil terug naar de kernwaarden wie wij zijn. Dus dat hebben we anderhalf jaar geleden gedaan. En dan moet je het dus nog uitleven, er komt nog een seizoen aan. En toen hebben we gezegd, van, nou, dit winterseizoen... dat werd dus een jaar geleden verkocht uh, aan de detailisten zijn wij er gewoon niet meer. Uh, toen hebben we wel in juli dit jaar aan de detaillisten... de zomer voor 2012 gepresenteerd. En die is groots ontvangen, heel goed geordend en 100% mijn handschrift. Maar dit heeft dus niks te ma dat heeft dan niks te maken met de, met de economische recessie? Dat heeft dan te maken met dat je bedrijf te groot werd... en jij uh, gripte niet meer op had. Nou, Namelijk is... de detailliers kregen het voor te zeggen, niet Mart Vissen. Ja, maar dat kwam dus wel voort uit een, een recessievorm. Dan je, zeiden ze van, ja, maar we verkopen weinig in de winkel. We willen alleen maar dat. Van dat is nu handel. En dat. En dan ga je dus naar handel luisteren. en Ik heb inmiddels geleerd na 18, 19 jaar, als ik alleen ga luisteren naar iets waar het gaat over geld... of wat geld opbrengt, gaat het fout. Die keuzes heb ik nu al zo vaak gezien, dat, vooral in de eerste jaren... dat ik dacht, dat is een financieel interessant verhaal. En ik heb natuurlijk toch een aantal mensen die bij mij werken... en financiële verantwoording. Met, met, een heel uh, bedrijf. Ik heb een heel bedrijf. En uh, iedere keer toch ervaren dat als ik dus voor het geld een keuze maakte... dat het fout ging, dus dat doe ik dus ook niet meer... Goed, ander nieuws is hoe veilig zijn de websites van de Nederlandse overheid. Op dit moment is er een persconferentie gaande van minister Donner van Binnenlandse Zaken. En als daar nieuws uitkomt, dan melden we dat uiteraard. Uh, verder, de tegel ligt aan Mart Visser. Ik ben oh ja. heel benieuwd wat er ook komt te staan. Uh, en uh, luisteraars kunnen zich ook melden. U kunt uh, vragen stellen, opmerkingen plaatsen. Kritiek leveren op de onderwerpen van Mart Visser. Of het juist allemaal heel prachtig vinden. Ga naar onze website radiokunststof.nl. Mart Visser. Nou, Nederland had al een, uh, een Frank Galvers en een Frans Molenaar... en uh, meer oud cultuur zou niet kunnen in ons land. Werd gezegd. Werd jou gezegd. Maar het kon wel, want uh, Mart Visser ging het doen en het lukte hem nog ook. Je vestige je naam. KLM-stewardessen en stewards dragen tegenwoordig... Uh... Nee, alleen de stewardessen. Oh, alleen de stewardessen. 11.000. Wie heeft de stewards dan gedaan? Uh, dat is van een confectionair, konf die heeft dat toen gewoon neergezet. En waarom uh, mocht Mark Vissen dat niet doen? Dat was, uh, stond los van elkaar. Hm. Die worden anders behandeld of anders bekend? Nee, er zat ook heel veel jaar tussen. Oh ja. Dat is de, volgens mij lopen Gaat die dat dan niet gelijk op? Nee, volgens mij lopen die al acht of tien jaar lopen die in, uh, in hier de <lacht> confectie. Maar ja, bij deze, we zeggen het nu op de radio, mochten ze ooit willen, ze weten me te vinden. <lacht> Moet dat niet een beetje matchen dan, die stewards uh, en bestuurders? Nee, blijkbaar niet. Dat is, een, uh, dat is een keuze van het bedrijf, denk ik zelf. 11.000, hè? 11.000 dames en het leuke was binnen 24 uur hadden ze het allemaal aan worldwide dus echt van, van Curaçao tot Peking Honolulu en weer terug allemaal binnen 24 uur ook de grondstewardessen. Dat dus ging echt dames Wat een in. waanzinnige ja, het operatie. Was een geweldige operatie en het leuke was ook dat ik um, ik moest die dag dat het werd geïntroduceerd de persconferentie doen en de dag daarna moest ik uh, naar het buitenland. En ik, ik vloog alleen en ik kom aan op Schiphol. En er komt dus heel trots, nou echt prachtig, een, een groep uh, stewards, stewardessen, piloten. De hele mikmak, zo echt een grote crew van 13, 14 man, komt aanlopen. Toen kreeg ik applaus midden op de luchthaven van ze. Het was helemaal voor het eerst in dat pak liep. Dat was heel leuk om te zien. Dat is, wel, heb ik ja, dat is echt, echt leuk. Ja. Ja. Goed, en dan hebben we natuurlijk uh, VND die de winterjassen uitbrengt. Dat is op dit moment. Uh, maar er is bijvoorbeeld ook een schoonmaakbedrijf in Rotterdam... dat uh, kleding van jou draagt. En dan tegelijkertijd is daar in de Nieuwe Kerk... een uh, expositie door jou ingericht. Beter kun je het ook bijna niet hebben. Hè? Zoiets uh, moois en exclusiefs in die Nieuwe Kerk op de Dam in Amsterdam. En dan tegelijkertijd door het hele land heen die Abri's... Uh, V&D, je straalt er ook in. Ja, ja, Ik bedoel, he? beter kan niet, toch? Ja, en het leuke is dat het van tevoren dus niet zo gepland was... maar dat het dus zo uitkwam. Dat was helemaal tegelijkertijd... De grap, ik Wanneer ik ontdekte sprak, je dat? dat ik sprak dit weekend iemand op een feestje van een grote reclame... en zegt hij, jeetje, wie doet die PR voor jullie? Ik <laughs> zei, ja, wij gewoon met een klein team. En dat hebben we gewoon op deze manier... dat we dachten, nou, dat is eigenlijk een goede datum... en dat is niet veel te veel bij elkaar. En het ook aanstaande zaterdag komt mijn Show er nog aan... in het Hilton. Dus ja, het zijn best wel heel veel mooie uh, piketpaaltjes in uh, zes, zeven weken tijd. Maar ja, het zei zo. En de Nieuwe Kerk is uh, gelukkig heel erg goed ontvangen. En uh, je hebt er ook best wel trots op eigenlijk. En krijg je hier alleen maar heel veel adrenaline van of moet je ook opletten? Nou, ik moet wel opletten hoor. Ik moet wel opletten. En is er iemand die jou dan uh, een halt toe roept, of doe je dat zelf? Nou weet je, dat je, ging zei, ik, je zei het ik... net al, toen ik hier hard naartoe fietste... kreeg ik dus een tak tegen mijn hoofd in het park. Terwijl ik heel hard onderweg hier naartoe was om vijf over half zeven... Het toen eigenlijk echt zo van, terwijl ik binnensmonds vloekte... omdat ik moest stoppen, dacht ik... oké, okay, er even pas op de plaats. Ik heb altijd wel zoiets van... het komt niet voor niks of zo. Movie's Law? Hm. Ja, want het was een keer. Ik bedoel, je was dertig. Toen had je je eerste burn-out gewoon? De enige, ja. Er ja, ja. Oh. Dat zijn, dat zijn niet legio geweest. <laughs> nee, schat, dat echt, <laughs> valt echt mee. <laughs> nee, ik heb... Uh, uh, nee, dat, ik moet zeggen, dat heb, daar heb ik wel Maar van de, de, hoor. dat hoor je toch altijd? Als die eerste is geweest, dan dreigt die tweede vrij snel ja. nou, laat ik het en zeggen is die dat ik, altijd aanwezig. Ik heb er anderhalf gehad en ik had op een gegeven moment... met en een nieuw pand. Ik had een overzicht en toonstelling in het gemeentemuseum in Den Haag in 2003. Dat was dus zeg maar vier jaar later ongeveer, na, mm -hmm. na die burn-out. En toen dacht ik, ik kan er op één manier hiermee mee omgaan. Dat ik me iedere dag van bewust ben dat ik dat nooit meer wil meemaken... En ik had toen de introductie van mijn dat was echt Het was ook een, een beetje zo'n periode als waar ik nu meer zit. <lacht> en toen, ik was echt bang toen. Dat weet ik nog. Dat ik dacht van, oh, dit mag me echt niet nog een keer overkomen. Dat trek ik niet. Dat trek maar ik niet. Maar en wat niet. ondernam je dan? Uh, Want je zegt sauna, me heel erg van massage, uh, rust, uh, ontspanningsoefeningen, uh, yoga. Maar dan ging ik ook weer zo hard keer dat ik gelijk door mijn rug heen ging. Dus dat gewoon ook niet op. <lacht> dus... Ik zocht echt wel naar dingen. Maar ja, ik heb ook Adeline nodig. Deze weken, wat dinsdag die introductie van V&D. En dat was live in RTL Boulevard. En nog tussendoor kreeg ik... Rukte RTL Boulevard daar ook weer vooruit? Nou, ik moest naar hun toe komen. Dus ik rukte voor hun uit, zeg maar, in dit geval. Ja, maar goed, dat was ook weer RTL Boulevard. Dat was een soort dag dat ik terug zat in de auto... en ik gewoon echt een slappe lach kreeg. Dat ik echt van, ja... Oké, okay, en wat dan morgen? Weet je, nou, die dag daarna was ook zoiets. Maar ik denk dat ik tegenwoordig steeds meer dingen weglag. Dat ik denk, nou ja, oké, okay, het zij zo. En er alleen maar heel erg van geniet. Begrijp ik ook? Ja, ik, ik, ik heb A, een fantastisch vak. Uh, mijn hobby is mijn werk geworden in hoofdletters. Uh, ik heb geen zorgen. Uh, ik ben gezond. En Ik heb het gewoon leuk. Ik krijg nog steeds met plezier naar mijn werk toe. Het is wat druk, maar ik heb wel plezier. Ja. En dan blijft die burn-out echt wel uit. Laten we eens naar die Nieuwe kerk gaan. Ode aan de Hollandse Bruidsjurk in de Nieuwe Kerk lees ik hier in de weekendgids van, uh, van trouw. Wie is geschreven? Uh, Als... En dat is geschreven Els door Baan. Els de Baan. Nou, wat aardig van. Me. Um, uh, je hebt een groot aantal jurken daar bij elkaar gebracht. Uh, je hebt er zelf zes van jouzelf, of zijn het er vier? Uh, nee, zes of zeven geloof ik. Zes ja, of ja. zeven van jouzelf. Uh, maar de rest heb je uitgezocht, bij elkaar gezocht. Ja. Hoe, hoe ben je te werk gegaan? Waar begon het allemaal mee? Een lijstje gemaakt met wat ik interessant vond. Uh, ik ben destijds als jonge uh, Nederlandse couturier neergezet... tussen een al wat gezettelde garde hier in Amsterdam. Uh, Frank Grovers, Max Heijmans, Ed Cavos, Frans Molenaar. Jouw leermeester, uh, Frans Molenaar. Ja, ik heb bij Frans, uh, toen ik nog op de academie zat, heb ik daar uh, vier lang stage gelopen. In de avonduren en bij de shows. Dus veel geleerd. En, um, dus van hun staan er ook allemaal twee. Dus, um, ik heb eigenlijk geprobeerd naar dingen te zoeken... die nog nooit eerder tentoongesteld waren. Dus allemaal uit lenen. Dus ik had echt in heel Amsterdam-Zuid gedropt van... wie weet er een mooie jurk te vinden van. En toen kwam ik toevallig bij een klant van mij... die was ooit getrouwd in Max Heijmans in 1991. En weer via via ze iemand... nee, maar de beste vriendin van Frank Govers, haar dochter... daar heeft hij zo'n mooie jurk voor gemaakt. Met een bruidsmeisje erbij en... Ik kende uh, weer iemand die had een hele mooie bruidsjok van Percy, uh, Iraskin, helaas overleden. en nou, Zo ga je zoeken en zo kom je op iets. Ja, en die staan nu trouwens vlak bij elkaar. Hè? Uh, ja. de, de, de, eigenlijk is dat een beetje een dode galerij geworden. Nee, dat, wil je dat direct terugnemen, want ik sta er ook tussen. En oh. dan zat ik namelijk zelf, grappig dat, dat, dat jij dat ziet. Ik stond daar dus ook en toen dacht ik, shit, zet ik mezelf ja. alleen maar tussen dode mensen in. Dat moet ik natuurlijk helemaal niet doen. Ik ben niet bijgelovig, maar toch, zeg maar. Maar hoe <laughs> dus, kwam dat zo, dat zij daar bij elkaar staan? Ik heb eigenlijk de Nieuwe Kerk gebruikt als een soort prachtige etalage. Dat mag ik helemaal niet zeggen, maar ik doe het toch. En um, ik heb gewoon gekeken waar het het mooist stond. En zo kwam het het prachtigst uit. En uh, Jonathan, iemand van de Nieuwe Kerk... die heeft uh, mij heel goed meegeholpen, twee, uh, dagen, uh, twee weken tijd. Uh, samen met Natasha. En die zei dat op een gegeven moment... maar het is niet veel mooier als al die glitter bij elkaar staat. Al die Sorowski's en zo. Wat een goed idee. Ja, het is inderdaad een... Ze hebben gewoon echt puur geëtaleerd door die kerk. Heen. Van wat brengt het? Hoe zetten we het licht? Deze jurk is het mooie. Jean Terminio op de kop. Matthijs van Berg heeft een hele prachtige jurk gemaakt van papier. En er was wat kleiner aan het bouwen. Zegt dat geen veel mooiere plek voor jou? Die is heel indrukwekkend. Ja, een is bruidsjurk mooi, ja. van papier heeft hij speciaal gemaakt, geloof ik. Hè, voor deze ik heb Matthijs vier dagen lang op zijn knieën gezeten. met echt een berg aan plissé papier. Dus allemaal hele kleine plissé'tjes. En uh, die heeft inderdaad daar te plekken gebouwd als een soort mega tango bruidjurk Geweldig. En daar zit natuurlijk achter dat hij ook la daarmee laat zien van... luister, waar slaat het eigenlijk op? Die ene jurk voor die ene dag in het leven van een vrouw. Nou, dat zijn jouw woorden. En wat stelt het helemaal voor, dat huwelijk? Flats, je knipt het zo door midden en weg is de ben jij jurk in het papier. Ik ben getrouwd, ja. Nog steeds? Ja, nog steeds. Was het de dag van je leven? Nee. Er zijn als je veel... <laughs> als ik jou dat ga vertellen... Nee, okay. is. En dan valt zeker niet ja. iets voor de Nieuwe Kerk. Nee, maar vergeet niet. kijk, Het leuke vond ik ook. De, de Nieuwe Kerk uh, heeft een dubbel aantal bezoekers nu. Dus dat geeft wel aan wat dus bruidsjurken doen met mensen. Het blijft een soort dag van je leven. Ik spreek Renate van Baan En die had... Uh, haar jurk staat daar van Klees Iversen. Een maand tevoren ze ingetrouwd. En die staat voor me. En die moet gewoon slikken. Omdat ja, het is toch haar bruidsjurk die daar staat. En... Ja, het doet wel heel veel met mensen, hoor. Getrouwd met, mens, met Winston he? Kerstanovic, maar het zijn ja. ook sprookjes, hè? Ja, maar dat, dat, dat is, is het dus ook. Ja, dus ik een flinterdun. We hadden van de week de verkiezing voor... Flinterdun, Martvissen. Ja, het is allemaal maatje 38, wat er staat. Ja, nee, ja. het sprookje van het huwelijk. Vind je dat? Jij niet? Ja, en nee, weet je, uh, it takes two to tango. Goed, ik ben, nee, wij zijn 19 jaar samen, ik en mijn partner. Je moet er wel samen wat van maken. Wat had jij aan, eigenlijk? We hadden gewoon allebei, gewoon allebei, gewoon een keurig pak aan. En allebei onze ouders waren toen nog getuigen. Uh, allebei de moeders waren er toen nog. En uh, die staat die allebei prachtig in de haute couture. Door jou? Ja, natuurlijk. Ja. Wat, want dat is eigenlijk de eerste trouwjurk in een mensenleven: de trouwjurk van je moeder. Ja. Je, je groeit op, als het goed is, met de foto van, tenminste een bepaalde generatie, met de foto van de bruidsfoto van nou, je ouders. Ik heb hem thuis op mijn werkkamer staan. Oh ja? Ja, uit 19 om oh, mijn vader vermoord, maar als ik dit fout zeg. Uh, ik dacht uit mijn hoofd 64 of 62. Jij 62, bent zelf van 68. En ben bent niet de oudste, precies. Dat ja. is heel handig. 21 december 1962. Nu weet ik hem. En, uh, en mijn moeder was echt prachtig. Ze had een hele grote, prachtige witte Amerikaanse auto uit begin jaren 50. Echt zo'n hele mooie, lang met van die punten. En okay, moeder, heb je het nu over de auto? De Auto en waar mijn moeder uitstapte, want zo is die foto. was die ja. ja. hele mooie ik grote. dacht witte, dat je over dikke de keur begon, maar je begint en eerst over neem, de auto. Zo is die foto's. Ik leg alleen maar die foto, ja, dus ja. Die foto ja. uit voor het beeld ja, voor de luisteraar. Ja. En ook voor jou. Ja. En um, met ze had een soort heel mooi kleine uh, Tiara had ze met een hele mooie lange tule sleep En mijn moeder had echt maatje 34, 36 toen. En echt zo'n mooi jaren 60 bovenlijf in zo'n hele wijde rok. En mijn vader in. Um, uh, in, uh, in taxen naast, nee, werd het ook weer in rok met hoge kostuum? helemaal zoals het hoorde. Ja. En wat is er met de jurk gebeurd? Daar is later het doopskleed van gemaakt voor haar drie zonen. Zo ging dat nog. Ja, ik ben gedoopt in de bruidsjurk van mijn moeder. En is die er nog, dat doopskleed? Dat is er nog ja. ja. En wie heeft dat? Dat heeft mijn, dat heeft mijn vader nog steeds uh, nog steeds thuis. Mijn moeder heeft altijd alles keurig gearchiveerd en bijgehouden en in dozen en van uh, het, alles... het mooie dunne papier. Ja, en als kind vond ik al geweldig, want ik had een soort kussen waar helemaal veren omheen zaten. En als kleuter was ik al helemaal. Ge... dat ik dacht van ja, dat kussen moet ik ooit nog een keer ergens vinden. Maar ja, dat heb ik eigenlijk nooit kunnen vinden. Wat, het kussen waar? Het kussen met veren waar ik als het ware op lag. Als, als, oh, in als, dat doopskleed. Als, als doopskind, hoe heet dat? Als, ja, ja, je de... Gedoopt. Ja, een doopjurk heet dat trouwens. Een doopjurk. Toch, ja. Dankjewel. Ja. En dat kussen heb je niet meer gevonden? Dat heb niet meer je kunnen traceren. En, dus en dat hoorde eigenlijk bij elkaar. Het zag heel mooi uit. En sinds wanneer heb jij dan uh, die trouwfoto van je ouders op je kantoor staan? Of op je, wat zei je op je bureau? Die heb ik al zo lang als ik in Amsterdam woon. Sinds 88. Het is gewoon niet een hele grote foto. Gewoon een, een standaardfoto. Hoe ging dat dan? Jij nam die mee toen je naar Amsterdam Ja, moest. Ik vond het gewoon altijd een hele mooie foto. Een soort, uh, mijn ouders zijn heel stijlvol getrouwd en het uh, geeft misschien wel aan hoe dat de, de, de waarden en normen bij ons gezin thuis waren. Dat, dus tot de traditie van het huwelijk. Ik denk dat dat het best in zit, ja. ja. Voor de mensen die het niet weten. Jouw moeder was jarenlang Tweede Kamerlid voor het uh, CDA, hè? Ja, hoeksteen van de maatschappij, zeggen ze ja, dat achteraan. Ja. Ja. En um, je, je hebt het over die normen en waarden. Haar naam, Mary Visser van Doorn. Mary Visser, Visser van Doorn. En... Uh, je, je zegt het nu een beetje zo gekscherend, de normen en waarden, maar tegelijkertijd ook vol liefde. Want het is niet voor niks dat je daar die trouwfoto hebt staan. Nou, ik zeg dat... niet gekscherend hoor. Ik ben wel heel erg. Um, wij, alle drie de zonen, ik ben de middelste van drie zonen. En wij zijn toch wel uh, redelijk, wel goed, streng, maar duidelijk opgevoed. Met, met, um, met ellebogen van tafel en uh, met zijn vork eten en bidden voor het eten en drie gangen. Dat, dat zat er toch altijd wel in. En zondag naar de kerk en. Ja, dat was toch wel. En dat was heel duidelijk. Mijn ouders waren u tot mijn achttiende. En jij ging enorm te hè? Toen ik eenmaal had ontdekt dat er ook een ander leven was... toen heb ik me heel goed vermaakt, ja. En wanneer was dat? Wanneer ontdekte je dat andere leven? En toen ik in 88 in Amsterdam kwam wonen... toen was ik eigenlijk al wat rustiger geworden. Toen kon ik naar de modeacademie. Montaigne? Montaigne in Amsterdam. Nu de hogeschool van Amsterdam. En hebben we wel vier jaar lang heel goed gefeest. Dan had je de Matzo, de Roxy, de It, naar die periode. En dat was natuurlijk feest. Begin jaren negentig, Feest, hè? ja, 88 tot 92, ja. En toen ben je enorm gaan beesten nog. Maar dat had je al gedaan, want ik zag nog een foto ergens in. Echt een geweldige foto, deze. Mart Vissers 17 kijk, jaar. Wat waar staat dat dan in? Oh, LC. ja, die, ja, dat weet ik, ja. Geweldige, geweldige foto. He? Ja. Dat ik echt drie keer moest kijken. Is dit, is dit de Mart Visser? Ik een heel leuk een verhaal... Ik zal je een leuk verhaal over vertellen. Deze foto is gemaakt op de dag 25 jaar geleden. Dat is gewoon pas een paar, een paar dagen voor de opening van de Nieuwe Kerk te binnen. Dat we naar gingen kijken. Samen met een goede vriendin van de Modeacademie naar de shows van de Nederlandse couturiers... gezamenlijk in de Nieuwe Kerk op de Dam. Oh. Dus samen met deze foto is nog een andere foto gemaakt... dat ik daar met een rare pet op zit in die Nieuwe Kerk... te kijken naar de shows van Frank, Frank Govers, Frans Modenaar... Ed Cavos en Max Heijmans. En 25 jaar later nodig ik dus deze <laughs> ontwerpers uit... als ik zelf kerkmeester ben van de Nieuwe Kerk. Dat maakt wel een heel mooi kringetje. Ja. Maar ook zo ongelooflijk als je deze jongens ziet. Dit is natuurlijk, hoe heet hij ook alweer? De ontzettend bekende. Omschrijf de foto even. Ja, dit was toen 17. Het was toen in de tijd echt nog van de New Wave en de Blitzes. Ik heb hier echt schouders die ongeveer twee keer zo breed zijn als mijn eigen schouders. De zijkant van mijn haar is helemaal weggeschoren. En de bovenkant staat ongeveer 15 centimeter omhoog. Met een strijkijzer? Hoe met een strijkijzer. Maar aangezien ik krullen had, <laughs> is het een soort platgewas permanent op een foute manier. <laughs> en daaronder had ik een soort altijd van die broeken. Die maakte ik zelf. Met van die hele grote Mickey Mouse oren aan de zijkant. En van die hele lange jassen van Meg en Maggie... die bijna sleepte over de grond. Van Cora en alles, Kemperman. En alles in het zwart. Dus nee, dat was, uh, het was een leuke tijd. <güls> maar niet heus. Jawel, ja? natuurlijk. Leuke periode. Ik ben blij dat ik dat ook heb gehad, hoor. Ik vertegenwoordig gewoon van, uh, van, van een jeans en een wit overhemd en een jasje. En dan ben ik er wel. Of een net pak. Maar echt om mezelf nog te moeten manifesteren op mijn 43ste... als van jongens, kijk, mij is gek doen met mijn kleding. Nee, die tijd heb ik gehad. Want dat was het. Want hoe, als je, wat, wat voor associaties heb je hierbij? Als je daar naar jezelf kijkt. Was je... Uh, ja, een hele opstandige, nare puber. En ik moet zeggen, er staat nu een filmpje van mij op YouTube. Toen was ik een jaar of dertig. Hebben ze me een tien minuten een soort documentairetje gemaakt. Uh, een dag van mijn show. En dan hoor ik mezelf alles uitleggen. En toen was ik een jaar of dertig. En toen dacht ik van, oh, wat een irritant joch die echt ontzettende pet beter, Echt vreselijk. Ik heb echt met plaatvervangende schaamte naar dat filmpje te kijken. Dat ik denk, oh, wat is dat erg. Maar echt naar? Of, of, of nee, zie je ook een, een, beetje, een als... lichte vertedering? Nee, maar ook... Eh, nou, misschien, ja, nou ja. Het was gewoon dat ik echt dacht... Jeetje, ik kan me best voorstellen dat ik... Eh, ik was zo duidelijk van... Dit wil ik doen, dat wil ik bereiken. En daar ga ik voor. En zo weinig rust of zo erin. Of een, eh, het is echt heel geest. Moet ik maar eens nakijken. Hmm. Maar naar. Je noemde jezelf daarnet een nare puber. Ik was een nare puber. Mijn moeder zei ook altijd: ik ben grijs geworden van jou. Dus dat zegt denk ik genoeg. Terwijl jullie zo gek op elkaar waren. Ja, maar ik was natuurlijk wel. En uh, uit zo'n klein dorp. Altijd de mode al in willen. En, uh, uh, en gay natuurlijk, wat ik al heel jong wist. En dat toch niet helemaal je weg kunnen vinden. Je eigen identiteit. Ja, dat zijn gewoon allemaal een soort. Uh... Ik zie ook wel eens mensen om mij heen die. Die, die zelf de struggle hebben. En dan zie je dus het generatieverschil. Van iemand die dus nu, um, ik ben 43, 20 jaar jongen, 23 is. Die heeft het zoveel makkelijker met wat er op tv is... wat er online te vinden is, met mensen die openlijk gay zijn. Je had in mijn tijd geen Gordon en Joling en dat soort dingen. Je had als enige homo op de Nederlandse tv als je Jos Brink. Nou ja, je had ook Jos Brink. Ik bedoel... Wij hadden Jos Brink, maar tegenwoordig is het natuurlijk... een, ja, het is toch een andere, het is echt een andere generatie. Ja, Jos God, Brink heeft toch niet uit. dat teweeg kunnen brengen. wat Gordon en Gerard Joling nu wel doen? Nou, toen ik hem jaren later ontmoette. en hetzelfde ja. moet ik zeggen dat Willem Nijholt ook een beetje, een beetje. en die ontmoette ja. ik toen ook. en het zijn toch van die dingen wat je dan altijd zegt. maar die mensen kregen gewoon honderden brieven. Honderden van, van moeders, van startende homo's, van et cetera, et cetera. Homo's. Ja, start... Heb jij ook een brief gestuurd in de tijd? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dat heb ik niet gedaan, nee. Ik had gelukkig goede vriendinnen. en Ik zat ook al snel op de modeacademie... waar dat ja dat was, een, was gewoon een non-issue. Je viel uit de toon als je niet gay was als ja, jongen. Ja. Wij zaten met 300 dames en ik geloof vier jongens. Het gek dat dat clichébeeld ook zo klopt. Is dat een clichébeeld? Nou ja, en, ja, toch wel. De homoseksuele ontwerper, de jongen die al... Vanaf zijn derde Barbies aankleed. Het is zo vreemd dat dat zo klopt. Hetzelfde heb je bijvoorbeeld met balletdansers. Hè? Ja. 70% van de balletdansers bij het Nederland, bij het Nationaal Ballet. Is hetero. -seksuele. is hetero. Ja. Grappig. Hè? Ja. Dus daarmee zeg je het clichébeeld klopt helemaal niet. Uh, daar kunnen we een hele lange discussie over aangaan. Weet je, ik geef jou gelijk. Het clichébeeld klopt. <laughs> maar er zijn ook al andere wegen. <laughs> Hoe belangrijk is jouw moeder geweest eigenlijk in, um, uh, het, in jouw ontwikkeling als ontwerper? Uh, heel belangrijk. Um, mijn moeder had een goede kledingkeuze. Uh, hield van mooi, kwaliteit. Uh, mooie evergreens, mooie bontjassen, uh, mooie lerenjas, kashmiers. Uh, nee, mijn moeder wist wel wat mooi was. Ze is uh, helaas twee jaar geleden overleden aan, uh, aan, aan kanker, heel erg. En... Uh, maar zelfs in haar laatste maanden zei ze... Ja, als het maar zacht is, dan vind ik het lekker. En dan is het sjaal, mooi sjaal, alles wat zacht was. En dat heeft ze echt tot, uh, tot haar laatste dagen gedragen. Of had ze om als ze in bed zat. En het ging om warmte, om zacht en om mooi. En kon je veel bij haar zijn? Ja, ik ben er heel veel geweest in die periode. Het, uh, ja, gewoon dagelijks of om de dag. Als je later terugkrijg, kijk dat ik denk... ik ben gewoon nog een paar dagen naar het buitenland gegaan. Waarom deed ik dat eigenlijk? Maar blijkbaar... Was dat gewoon zo? En, en, en deed je dat? Uh, ja, weet je, Het is nu ruim twee jaar verder. En ze zeggen ook altijd dat het tweede jaar het moeilijkste is. Dat vond ik heel naar dat mensen dat tegen mij zeiden. In het eerste jaar. Of nee, maar het tweede jaar is nog veel moeilijker. Oh ja? Ik hoop ja, dat dan dat het eerste jaar. Dat was heel zwaar, het eerste mm -hmm. jaar. Maar het tweede jaar ga je... Nou, de opening van de Nieuwe Kerk bijvoorbeeld. Ik dacht, hè, verdomme, man. Had je dat maar gezien? Mijn naam staat groot op de pui zo uh, aan de buitenkant van de Nieuwe Kerk... als je over de Dam komt aanlopen... En dan ben ik mijn vader. En dan kan ik mijn verhaal ook wel in kwijt. En die vindt dat dan heel leuk. Maar die zie ik de avond ook van ja, uh, mijn vader is een hele leuke nieuwe vriendin. En Die zijn heel gelukkig samen. Maar ja, het, mijn moeder is er niet bij. Mm -hmm. En Anderleger. was zij gevoelig ook voor dat soort dingen? Oh, mijn moeder is ook altijd zenuwachtig voor de show. Oh, ja? Ik kwam altijd dagen van tevoren kan ze altijd kijken bij de, la, bij de laatste fittings en de laten met als alle modellen er waren. En, en dan gaf ze ook haar meningen over, wat ze dan mooi vond. Ze of... zei eigenlijk nooit wat ze niet mooi vond. Vond ik ook zo geweldig. Dus ze had gewoon <lacht> geen mening, want wat haar zo maakte, dat was prachtig. Echt zo'n soort gevoel. En ze was ook altijd apen trots. En de laatste keer dat ze is geweest, dat was uh, even kijken, vijf maanden voor haar dood. Toen was ze eigenlijk al ziek en we wisten toen nog niet wat er aan de hand was. En ze straalt, ze heeft eigenlijk nog nooit zo prachtig van mij op mijn show gezeten. Dus ze, had, ze maakte zo, zo die omslag zelf. Terwijl ik denk dat ze misschien best wel wist hoe ziek ze was. En wij nog niet. En dat ze daar dus toch zat in, zo in haar kracht, in, prachtig aangekleed. En in vuurrood was ze. Vuurrood. Oh ja? ja? Welk kledingstuk associeer je het meest met haar? Is dat dat vuurrood? Um, ook dat heeft mijn moeder prachtig gearchiveerd. En uh, dus ik heb van de, mijn hele carrière, dat ik zelf uh, dingen maakte voor mijn moeder... en hangt ook keurig op datum uh, in mijn archief... Um, ik heb wat een, een... een aparte rek voor je moeder. Ja, dus er ja, zijn, zijn een stuk of uh, 10, 12 mooie outfits heb ik, heb ik bewaard. Dat was natuurlijk heel veel. En uh, wat, ik echt, wat, wat bepaalde punten waren. Uh, ons huwelijk, een uh, uh, um, uh, 40-jarig huwelijksfeest, et cetera, et cetera. 45-jarig huwelijksfeest, sorry. En uh, dat, dat soort dingen bewaar je, ja, omdat het mooi is. En omdat dat. Uh, ja, dat is wel heel mooi dat je op die manier je moeder ook uh, bij je kunt houden. door middel van de kleding die je zelf voor haar maakt. Ja, weet je, en dit bedoel ik niet als een commercieel verhaal, dat zeg ik er gelijk heel eerlijk bij. Want Al het dat, andere dat, dat... wel met dit. Nee, ding. nee, nee, nee, maar even, nee, even zien. dat. Mm -hmm. Je vroeg me wat het mooiste stuk is. Um, ik had een capeje uh, getekend, een jas voor VD, een cape. En een soort one size fits all wou ik erin zetten. En dat was een iets te moeilijk ontwerp, was niet echt helemaal technisch uitvoerbaar. Opeens dacht ik, mijn eindexamen. Er zat een cape in. Uh, ik had hem in nachtblauw gemaakt. Met nachtblauwe vossen eraan. En die droeg mijn moeder. Die heeft eindeloos gedragen. Ik snel bij mijn vader uit het archief die uh, cape gehaald. Heel snel opgestuurd naar uh, de patroonmaker. Nagemeten, nagemaakt. En dat is dus dat grijze keepje wat je nu over door de stad ziet hangen. Is het basispatroon van mijn moeder. Oh ja? En daarom zeg ik er heel eerlijk bij. Dit is, dit is ja, niet als ja. een commercieel verhaal. Hm. Maar dat mooie vind ik dus. Dus wat is dierbaar? Je kent, nou, dat, ja. dat is het capeje Marie, zeg maar. Er is het ook een jasje die heeft mijn, uh, mijn zakelijk manager, uh, die heet Hermans... die heeft zij ingepikt als de Hermans jas. Dus het is ook bevenen, is dat de Hermans jas geworden. Dat soort hele grappige dingen ontstaan dan. <lacht> de, je, je zegt, ik, ik, ik noem dit niet als commercieel verhaal... dat is natuurlijk wel iets waar je altijd van doordrongen moet zijn... Hè, van de commercie. En waar je volgens mij ook heel goed in bent. En dat moet je ook wel zijn, want je hebt dat hele bedrijf... wat je gaande moet houden. Mm -hmm. Want het was er ook helemaal in het begin dat jij... Uh, al vrij snel, want dat ging in heel rap tempo, hè? dat jij eerst nog ergens op een studentenkamer in drie jaar tijd had je een atelier op de Beethovenstraat, toch? Ja, klopt. En had je toen in die drie jaar al die rubrieken in de privé ook? Ja, ja. Dat, dat is natuurlijk ja, dat waanzinnig slim en handig dat je dat zo voor elkaar hebt gekregen. Hoe ging dat eigenlijk? Hoe kwam jij bij die privé terecht? Ik heb, haar, ik heb haar toen gewoon opgebeld, uh, Barbara Plugge van de privé, en en toen had je dus inderdaad op de privé-in de story en dat was het. Er ja. Was nog geen internet. Dat was nog heel even, was lang geleden. Heel dit. lang geleden. Het ze nou wat ontzettend leuk met de jonge ontwerpen. Nou, dat gaan we eens doen. Dus die heeft echt in het begin ook heel erg gezegd van, nou, wat leuk. Ik help je wel even een stukje mee. Maar en... wacht even, want bedoel, er kunnen zoveel jongens op dit idee komen en meisjes. Maar ja, niet vroeg, iedereen toen zal. Toen gebeurde dat, dat dus veel, blijkbaar veel minder. En zat je toen al bij Frans Molenaar? Nee, toen, als was voor, toen was ik al voor mezelf begonnen. Dit was denk ik in 93 of 1994. En als antwoord zei Frank Govers op een gegeven moment. Ik denk dat je eerst maar eens moet leren een vingerhoed vast te houden... voordat je met je kop in de privé gaat staan. <laughs> Die vergeet ik ook echt nooit meer. Die moet ik eigenlijk op jouw tegeltje zetten. Dat zou ook een leuke zijn. Ja. Echt waar was ja, dat wat hij tegen je meer. zei? En ik weet niet dat ik mijn allereerste collectie neerzet in 1992. En ik had helemaal geen geld. En toen heb ik oude bondjassen gekocht op het uh, Waterloopplein. Ja. En van die, uh, van die zwarte oma weet je wat? die krulletjes toch. Ja, ja. nou, die heb ik helemaal uit elkaar gehaald. Dus alle voeringen eruit, het binnenwerk. Dat heb ik allemaal vierkantjes eruit zitten snijden. Waardoor het een soort hele losse, transparante zwarte tunieken werden. Met een eigen witte overhemden eronder. Zwarte leren broeken bij Frans Molen, geleend bij Frans Molenaar. En zo heb ik mijn allereerste collectie gepresenteerd... voor het Nederlands Bond-instituut destijds. Nou, de mensen vonden het geweldig, omdat het een soort recycling was van, van, van jassen. En ja, dat, soort, dat soort dingen deden je dan maar gewoon. En al die bondhaters lieten niet van zich horen op dat moment? Ja, ook wel. Ja, dat, dat, is, dat hoort er blijkbaar bij. Um, over Frank Govers gesproken. Toen uh, Willem-Alexander Maxima aan het uh, Nederlandse volk voorstelde. dat herinner jij je vast nog wel. ben je toen gelijk gaan schetsen? Nee, nee. Nee, weet je, het is altijd een soort. Uh, kijk, ik vind het heel goed dat uh, Maxima zich nu laat creëren door Jan Tominio. Waarom vind je dat heel goed? Omdat het Nederlands ontwerper is. Ja, je en, ook. ja, maar er is jarenlang een gevecht geweest in de oudere Garde. Frans, Edgar, Max, et cetera. BTX had geloof ik vroeger hoedjes van Max Heijmans. en dan En dat is allerlei gerel geweest. Dat is echt een andere generatie. Maar wat bedoel je dat, Want die gaat iets sneller. Dus oh ja, het ging erom dat dat, zij het dat netjes verdeelden. Ja, wie zou dan de koningin kleden of moeten kleden? En dat werd dan ook allemaal persmatig uh, ja, heel erg. Dat werd overal werd dat er ingegooid vanuit de ontwerpers zelf. En in de jaren dat ik voor Frans werkte. Ik kwam natuurlijk iedere keer weer omhoog dat dat, dat allemaal zo'n heikel punt was tussen govers en Molenaren noem maar op in Vos. Dat ik dacht, daar moet ik me echt helemaal nooit aan stoten. Vrijheid, blijheid en prima, eh, mensen weten waar ik zit en wie dat ook is. Of dat nou de koningin is, een prinses of een actrice of een mevrouw die denkt, die wil één keer iets heel moois hebben. Ik zit tegenover het Van Gogh en iedereen weet me te vinden. En waarom Tamino en niet jou? Dat is haar keuze. Ik heb geen idee. Prachtig werk van Jan. En ik noem uh, Frank Govers omdat hij ooit tegen Isra Meijer heeft gezegd... dat hij was gaan schetsen toen uh, um, Beatrix Klaus voorstelde aan het uh, Nederlands... Oh, ja. Toen of, is hij gelijk gaan schetsen. Wat een mooie anekdote. Maar dat, dat, heb jij dus, dat heb jij dus niet gedaan. Nee, nee. Omdat je dat niet belangrijk wilde vinden. Nou, ik vond het zo'n... Uh, je maakte dan zo'n soort uh, pers-item van of zo. En ik wilde gewoon... Ja, maar ik wilde, ik goed, iets wil... moois kan je toch niet overkomen. Ja, maar ik wil, ik wil geen gerel op dat... Ik... ik, ik ik hou niet van gerel en gedoe van kijk eens wat ik zou doen. Kijk, en het moet, dit moet het gaan worden. Want dat, uh, dit is wat ik maak, dit is wat ik zelf mooi vind. En willen mensen dat hebben, dan, dan kunnen ze me bellen... en dan maak ik het met liefde. Er is een hele mooie bruidsjurk van uh, Jan Taminio te zien in, uh, in de Nieuwe Kerk. Mm -hmm. Maar de strikjesjurk ontbreekt. Die Victor en Rolf hebben ontworpen voor Prinses Mabel. Ja, dat klopt. En waarom? Ik heb een gegeven moment een keuze gemaakt uit 100 ontwerpers. En Victor en Rolf presenteren zich in het buitenland. Wel met een agentschap hier in Nederland. En, maar niet als Nederlandse ontwerpers. En ik vond dat uh, belangrijk... Om Wacht even, hey, zij presenteren zich niet als Nederlandse ontwerpers. In Nederland zelf, ze doen voor het rest niks in Nederland. Ze zijn al te groot, zeg je hiermee. Nee, maar zo zijn er meerdere. Kijk, G-Star doet het ook heel erg goed in het buitenland. <laughs> Nee, Max doet het ook ontzettend goed in het buitenland zo goed bezig. Ja. Maar ook, ook een, een Marcel vals, Wanders... Hoe vals is dit? Een, nee, nee, zo nemen ze ik het niet. Nee, nee, kijk, ik heb dat lijstje gemaakt van... Uh, is juist, uh, Victor kijk, en Rolf, G-Star doet het ook heel goed in het buitenland. Ik had, ik had G-Star achteraf misschien in witte jeans... prachtig ertussen tussen kunnen zetten ja. op, mijn, uh, op mijn installatie in de Nieuwe Kerk. En Victor en Rolf met hun strikjesjurk... had ook gekund. Kom op. Ik had hardvissen, ook, die had het toch gewoon tussen moeten Maar staan. ik heb zelfs gedacht, omdat Marcel Wanders... Dus heel erg goed is in, uh, in wat, wat hij met interieur en dingen doet. Maar ook in stoffen dat hij ontwikkelt. Ja. Dat ik dacht, als ik naar Marcel Wanders stof laat ontwikkelen... daar weer jonge ontwerpers naar... en zo kan je dus eindeloos doorgaan. Ja. Dus op een gegeven moment werd dat concept wat ik had... wat zo simpel was, een bruidsjurk in de Nieuwe Kerk... werd zo'n groot ding. De schoenen van Jan Jansen er nog bij. Naar de academie gaan en tien jonge mensen van papier marché laten maken of van, van witte plastic tassen. Want je kan eindeloos verder gaan. Op een gegeven moment dacht ik, ik moet het gooien op het ambacht. Dat vind ik een heel belangrijk iets. Amsterdamse ontwerpers met een ambacht. En dan doe ik dat een stukje verleden. Dus Govers, Heijmans, Vos, Molenaar. Een stukje nu, Jan Terminio, ik, Kees Iversen, Matthijs van Bergen. En een stukje nieuwe jonge ontwerpers. Leonie Smelt, Anne de Grijf, uh, Pauline van Dongen... Uh, Sommige mensen hebben voor het eerst een bruidsjurk gemaakt. En dat vond ik op een gegeven moment interessant. En wat zij maakten was zo ambachtelijk. Uh, Vele het toch maar zelf zitten maken. Je ziet het ook toch niet helemaal... Hoe groot is de concurrentie eigenlijk tussen jou en een Victor en Rolf? Niet. Het zijn twee totaal verschillende winkels. Ja, niet vergelijkbaar. Wat voor mij wel bijvoorbeeld een concurrentie is, is dat mensen... Uh, of was, zeg maar, bijvoorbeeld toen Chanel nog niet in de pc hoofdstraat zat. Ja. Maar wel in Antwerpen en in Brussel dag bijvoorbeeld de moeder van de bruid, die anders iets moois zou laten maken. Of ik ga naar Brussel voor een Chanel. Of ik laat bij de Nederlandse Couturiers wat maken. En dus toen Chanel op een gegeven moment in de PC Hoofdstraat kwam... was dat stuk dus weg. Dan was het geen concurrentie meer. Snap je wat ik bedoel? Dus het is op zich uh, wat een echte concurrentie. Uh, ja, ik vind wel tegenwoordig de, de online verkoop. Dat is, dat is wel... Dat je gewoon alles kan bestellen en weer terug kan sturen... Dat Maakt natuurlijk wel nadat euh... je het gedragen hebt. Ja, dat weet ik niet wat mensen doen. ik hoop niet dat ze dat doen. Wij doen het in ieder geval, Wij doen niks online. Maar um... nee, waarom doen jullie dat niet? Oud-cultuur, nee, nee, Oud nee, nee, dat nee, dat is, begrijp dat ik ja. Maar is er dan ook cultuur wel online verkrijgbaar? Nee, nee, toch niks, nee, nee, nee was wat uit. Maar, maar hoe zag... kun je dan concurrentie voelen van uh, de online verkoop? Bedoel... omdat ik Klanten die het heel erg druk hebben... en gewoon door hun assistenten dus 15, 16 stuks laten bestellen... dat op een rekje laten hangen, dat gaan passen. En dan houden ze drie of vier en de rest laten terugsturen. Dat is ook echt wat ik zou hoor. Dus dat is op ergens. Is dat, ik snap het ook wel in, in tijden als deze... waarin iedereen hard en intensief werkt. En, ja, en voor cultuur moet je toch drie keer passen. Is het eigenlijk zo dat wanneer je nu je naam zou verkopen... want dat kan, hè? Dat je dan gewoon lekker in Zuid-Frankrijk met je geliefde zou kunnen gaan wonen en helemaal niet meer zou hoeven te werken. Ja, dat uh, de vraag is of je dat zelf. Uh, nee, maar to, is een mogelijkheid. Dat, dat, dat zou kunnen. Ik heb jaren geleden hele interessante gesprekken gevoerd met mensen en heel erg leuk. En toevallig kwamen er twee op mijn pad die allebei dezelfde vraagstelling hadden in die richting uh, om mee te investeren. En het zijn heel erg interessante gesprekken. Maar ik heb bij beide nee gezegd, omdat het. Uiteindelijk ging over uh, wat, uh, wat de financiën waren. Wacht even. Hoe hè? maak, hoe ja, maak je van we... X, Y? Mm -hmm. hoe, nee. hoe zet je er een extra nul achter? Hoe zet je er een extra 1 voor? Hè? Dat, dat, dat, maar dat wat... wat zijn dat dan voor mensen die naar jou uh, toe komen met deze? Uh, privébedrijven die zeggen van willen investeren in iets leuks, uh, die een affiniteit hebben met mode. Uh, Privé-investeerders, uh, op die manier. En die betalen dan heel veel geld, maar net niet genoeg geld, naar jouw idee. Nou, die, zijn, die, nou die vinden het, um, uh, de hele jus eromheen, de mooie shows, de haute couture, het exclusieve, het ambacht, dat vinden ze een leuk gegeven. Maar daar en... hebben ze jou toch voor nodig, of niet? Ja, dus dat kan ook nooit zonder mij. Nee. En... Maar hoe, hoe zit dat dan met dat verhaal dat jij in Zuid-Frankrijk zou kunnen genieten van het leven en verder niks, en dat jij jouw naam zou kunnen verkopen? en dan gewoon. Ik zou dat helemaal niet willen. Maar het kan wel. Toen vond ik het interessant om eens te kijken... wat voor vormen dat zouden zijn. Maar nee. En wat voor vormen zijn dat dan waaronder het zou kunnen? Uh, Stelt ik dat zou doen, wat ik niet doe... Uh, <lacht> Laat ik eens even heel duidelijk in een statement maken. Uh, nee, dat kan gewoon niet. Als je mij eruit haalt... Uh, als voorbeeld. Ik heb, mm -hmm. Jaren geleden komt er een meisje op mijn pad. en uh, Die zegt, ik wil graag een afspraak met u maken, want ik ga trouwen. Ze komt binnen en die, die heeft drie plakboeken. Helemaal vol met plaatjes, werk en foto's van mij en noem maar op. Helemaal bijgehouden als kind. Als zij ooit zou gaan trouwen, dan moest dat in een bruidsjurk van mij. En daar had ze voor gespaard. Maar dat bedrag was totaal niet toereikend voor wat ze uiteindelijk wilden. Van de gewone jurk, instapprijs 3000 euro. Nou, bruidsjurk. Het, het, het gaat niet over geld. Nee. En uiteindelijk heb ik dat gewoon gedaan. Als je dus iemand hebt die jou, bij jou investeert en puur naar de cijfers kijkt... en dan ziet dat je dus een bruidsjurk op die manier... dat werkt natuurlijk niet. En ik wil even niet een heigerig, cijfermatig iemand in mijn nek hebben. Ik wil gewoon kunnen... Ik doe me helemaal niet meer met het financiële gedeelte van mijn bedrijf. Ik heb uh, tien dames die mijn hele bedrijf runnen om me heen. Ik heb alleen maar dames in dienst. Maar hoe? Zo, zo ontstaan. Oh, ik heb nog Max, die vergeet ik altijd. Maar Max is een tijdje niet omdat hij nu ziek is. Maar Max die zit nog op het atelier. En voor de heb ik alleen maar dames om me heen. Maar dat, dat is zo ontstaan? Dat is of... zo ontstaan. En ze zijn ook allemaal beeldig. En negen zijn de blond van de tien. Daar kan ik niks aan doen. <laughs> <laughs> ik wil altijd als heerlijk op hakken lopen... zodat het hele beeld er fantastisch uitziet in mijn bedrijf. Fantastisch, dat doen we toch Want voor. Want dat is toch waar het om gaat, het beeld. Ja, ja hoe... als ik ergens kom op een première of zo... en ik stap met een beeldschone vrouw uit... die er leuk uitziet in de Oude Couture... met goede hakken eronder en goede haren make-up... nou, ja, dat vind ik toch wel genieten... Wat komt er op die tegel te staan, Mart Vissen? Tegenwind doet stijgen. Tegenwind doet stijgen. Mooi, hè? Ja, zeker als je die pakjes erbij bedenkt. Nou, ja, maar dat bedoel ik er niet mee. Nee, wat bedoel je er wel mee? Ik heb dit ooit van een uh, Joodse mevrouw uh, meegekregen, jaren geleden. En ik weet niet meer waaruit het voortkwam. Uh, zij zat in een privé situatie die even uh, niet lekker was... En ik zat blijkbaar ook niet in zo'n goed vaarwater. Even. Het ging zo weg. En zei, ze zei: Weet wat ik heel erg veel aan heb gehad? Zegt ze. Tegenwind doet stijgen. En toen dacht ik: Die moet ik echt nooit meer vergeten. Mm. En mijn moeder had altijd hele goede: Van geen, dag licht, geen nacht zo licht. Geen was ook weer geen nacht zo licht of het wordt weer donker? Nee, geen... Oh ja, deze vind ik oh, ook altijd god, lastig. god, hoe heet het ook weer. Geen, geen dag zo donker of het wordt weer licht. Ja, he, he, nu ja. heb ik hem. Ja. Maar dit heb ik al zo vaak gebruikt. Of carpe diem, pluk de dag. Of weet je, dan kan je er honderd verzinnen. Maar ik vond tegenwind doet stijgen. Ja, dat vind ik wel heel en krachtig. En welke tegenwind heb jij onmiddellijk in je hoofd... als je dit zo opschrijft? Nou, hoge bomen vangen veel wind hoor, in mijn vak. Ik ben succesvol, het gaat goed. Ik heb een mooi bedrijf. Uh, geen financiële zorgen en dingen. En dan merk je dat je... In Nederland is succes erg moeilijk. Ja, maar ja. Hoe, hoe zit dat dan? Of je nou acteur bent, actrice, ontwerper, createur... als het goed met je gaat, dat is erg moeilijk. Als oh. een actrice, weet je wel, gewoon echt... weet je met, met één oogpotloodje, haar haar, haar make-up... haar oorlellen, haar nagels, alles moet doen. weet je, Dat is dat, de echte actrice, weet je. Ze moet zich omkreten tussen de biervaten... maar haar performance geven op het kleinste podium... en daar zakt ze ook nog doorheen. Ja, dat is de ware rol van de actrice... Nou, dat is een beetje wat Nederland moet hebben. Op het moment dat ik een, een jas maak met vier, vier mouwen op een rug... dan is het art en dan verkoop ik er geen één van... en daardoor kan ik niet eten. Nou, dat is goed. Dat is wat je als ontwerper moet doen. Dat heerst ontzettend in Nederland. Succes. Dus moeilijk te eten. Is besmet of dan zal er wel iets zijn. Is dat het dan? Nee. Dat je gewoon, houdt... gewoon een jaloezie de je Gewoon niet uit kunnen staan. Is niet dat, fijn. Dat... Is dat ja, wat je dat de hele heen. tijd voelt? Nou, ik heb wel een dikkere huid gekregen ja, door de jaren heen. Kijk, mij mag je aanpakken. Kijk, ik, ik geef ieder half jaar een show en dan zet ik neer wat mijn creatie is. Dat is mijn emotie. Als jij als journalist daar een verhaal over schrijft, die vindt dat niet mooi, oké, okay? of smaak valt niet te twisten. Maar ik kom niet aan mijn klanten. Dus de journalisten die bij mij een show zitten en dan hoe dan ook van een oudere vrouw met x benen op de. Ik noem maar even het Echt, dat soort dingen heb ik meegemaakt. Nou, dan heb je mij de allerkwaadste. Wat doe jij dan? Kom er bij mij nooit meer in. Ik bel zo'n bezoek. Sta je op de op. zwarte luist? Ik heb een zwarte lijst. Ik bel ze zelf op. En ik leg uit met, me ook met de vraag. Maar waarom doe jij dit? Ja. Had je een slechte dag? Wilde je vriend niet? Uh, is het, nee, maar serieus is dat dan het verhaal? En dat serieus, van mensen terughoor. Ja, weet je, het was dus een drukke dag. En toen moest ik ook nog op een zaterdag Echt zo. En ik heb meegemaakt op de Amsterdam Fashion Week... dat ik van een collega-ontwerper echt een slechte show zag. En ik zit naast een journalist... die schrijft voor een grote krant in Nederland. En ik zeg tegen haar, ik zeg, wat vind je ervan? Ja, ach weet je, maar het is zo'n aardige jongen. Nou, dat slaat mij de stoppen door. Nog even een, Ik een hele aardige, van een, aardige jongen zijn van een, van een KLM Stewardess. Wat een prettige en aardige man, Mart Visser. Ik draag het KLM-uniform met veel plezier. Kom graag eens iets op maat laten maken. Nou, wat aardig. Stefanie Pietersen. Leuk om te horen. Goed, dank Mart Visser. En heel veel plezier. En sterkte, want uh, zaterdag is het dan zover. Uh, zover hè? Ja. presentatie in het Hilton, natuurlijk, zoals ieder half jaar. En uh, wat is het thema dit jaar? Ik zag op een, uh, bij, heb ik nog een, leven? Nou, een halve minuut, kan dat? Ik zag bij een klant thuis het werk van Richard Serra hangen tegenover Anselm Kiefer, twee geweldige kunstenaars die helemaal niet bij elkaar passen. En ik vond het zo'n contradictie wat ik niet meer tussen mijn oren wegkreeg, dat ik alleen maar ben gaan zoeken. Nou, hoe krijg ik dat nou samen? Nou, en dat toon ik aanstaande. Grote contrasten, zaterdag. dan neem ik aan. Zo dadelijk uh, twee dingen op deze zende. Dank je wel, Mart Rijntjes Met uh, Margreet Reintjes, schrijfster Karin Amat-Mukrim... over hoe ze ontsnapte aan de armoede van de achterstandswijk... waar ze opgroeide. En hoogleraar patologie Wolter Mooi is ook de gast. Hij werd vandaag verkozen tot docent van het jaar. Veel plezier daarmee en ga naar een nieuwe kerk. Dank meneer Visser, dit was aflevering 2340. En, en, en, en ja, morgen maken wij plaats voor het Nederlands elftal dat uit tegen de Vinnen moet. Altijd lastig. Radio 1, stof. NTR brengt cultuur. Elke dag. Vrijdagavond van 7 tot 8, Manjaren.